Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Erik Ten Hag moet op zoek naar een nieuwe baan. Hij is ontslagen als trainer van Manchester United. De resultaten vielen al lang tegen, vertelt correspondent Arjen van der Horst. Hij mocht afgelopen zomer 240 miljoen besteden aan nieuwe spelers. Hij creëerde een soort mini Ajax. Het was eigenlijk niet meer een excuus waar Ten Hag zich achter kon verschuilen... volgens de Britse pers. En toen die prestaties uitbleven... Ja, uiteindelijk oordeelden de Britse media dat Ten Hag gewoon te licht was voor deze baan. Ruud van Nistelrooy wordt nu interim trainer. En Manchester zegt op zoek te zijn naar een nieuwe hoofdtrainer. Bij de Radboud Universiteit in Nijmegen was de speech van de omstreden Palestijnse activist Mohammed Gatib toch te horen. Dat ging via een livestream. Hij zou vandaag spreken op de Unie, maar het kabinet verbood hem naar Nederland te komen onder meer omdat Gatib Hamas steunt. Voor de speech was een demonstratie. Deze actievoerder is het niet eens met het besluit van het kabinet. Wij vinden het heel zorgwekkend en schokkend wat er is gebeurd. Vooral hè, nadat de NCTV ook onder andere heeft gezegd dat er geen juridische basis is om hem te verbannen. Wij vinden het jammer dat de Rappout Universiteit geen individueel kritisch instituut kan zijn die toch zegt van hè, hier klopt iets niet. Er kwamen zo'n 100 studenten af op de demonstratie en de speech. En violist André Rieu is niet blij. Hij is te zien in een promofilmpje voor de Amerikaanse presidentkandidaat Donald Trump. De video werd op X gedeeld door Elon Musk. The I think is van decide uh, the fate of van and the fate of in de video is Rieu kort te zien tijdens een optreden op het Vrijtof in Maastricht. De zoon en woordvoerder van Rieu noemt het filmpje vreselijk... en zegt dat er geen toestemming is gevraagd. Het weer bewolkt en af en toe een bui. In het zuiden is het nog het droogst. Morgen een vergelijkbare dag bij 14 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 na zomerdag als vandaag. Hoort ook deze muziek. Jo, de Chakertak en Dark is the Night. Welkom terug. Het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. En aan het begin van het tweede uur gaan we meteen weer naar het strand. Naar de nieuwe reddingspost Ernst Brokmeijer. En daar is vanmiddag aanwezig Ben Sonneveld. Nogmaals, goedemiddag Ben. Hey Rolf. Hey, goedemiddag. Jij staat in de meldkamer hè?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 Dus uh, ik ga hem nog op een vraag stellen. Oké, okay, jij hebt Juri uh, bij je. Ja, Jari. Oh, Jari, oké. Okay. Nou, Jari, um, leuk dat we dat we even boven mogen kijken. Ja. Um, jij bent eigenlijk uh, uh, uh, de technoot van dit... Jari, niet bij er eigenlijk bij. Uh, wij zijn uh, een paar mensen. Uh, ik ben niet paar mensen. Dus... Uh, maar zijn er mensen die uh, uh, specifiek de meldkamer behandelen? Ja, uh, ja en moet iedereen dat doen. Nee, in principe uh, wordt iedereen die wakker is gewoon hier zijn taak kunnen uitvoeren. Als er een melding meer komt, aan kunnen nemen en die weg kunnen zetten. Ik, uh, uh, uiteraard zijn er sommige meestal eens meer in thuis als andere. Uh, nou, De techniek achter is al een Als er nou zoiets binnenkomt, want ik zie hier drie radiosets. Eén is een C2000, ander is radio van de telefoonstrijders. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, wel weer een iPhone, telefoons, wel weer een dat is het content, dat is hetzelfde. Hetzelfde regenschap gaat wel, dat is eigenlijk eigen telefoon. En ook weer natuurlijk een twee uh, dan kan het zijn dat de meldkamer ook via 7000 ons opzoekt op of op via 20000. Uh, dat zijn dan de pages die afgaan. En dan zoeken wij het via de nou, meldkamer 7000-omgeving. Contact met de meldkamer ja. en dan gaan we samen En dan sturen we twee boten eruit. Of de derde hand natuurlijk de melding af. Niet okay. uh, alles wordt in de water genoteerd. Als er een kind zoek is dan gaan jullie ook doen. Ja, tot, uh, voor de meeste kinderen.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 vooral dat de camera's denk ik aan het scherm meekijken, dus veel meer mensen hebben een beeld van de situatie. Je kan de ergens op vastzetten zetten. Ze zeggen in je hoofd: ga je niet meteen naar beeld, maar kijken kijkt er vaak wel zo eens. Ook is dat we andere post kunnen bekijken, Dus waar iemand is, toch alles aan die kan. Dus er staat ook een camera op op het noorden, je ja, dat is noord en zuid, twee posten. Aan de andere kant zie ik de landkaart van land en zeekaart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 Een uh, soort strappen die op moet ruimen? Uh, ja, in sommige uh, moeten moeten okay. de rechtskosten inderdaad met strappen, dus dat kan er ook mee te maken hebben. En dan heb ik nog een, een middenscherm met uh, uh, van alles en nog wat erop. Ja, dat is ons. Uh, lijn EHBO, een nieuwe hulpverlening. Dat is eigenlijk ons, uh, ja, ons eigen meldkamer-systeem. Daarin houden we bij wie er aanwezig zijn, uh, nou ja, waar onze voertuigen zijn en wat ze op dat moment aan het doen zijn. Hetzelfde geldt voor de vaartuids-CHUG. Ja, ja. Uh, we hebben, nou ja, alles wordt gelongen wat er gebeurt. En ik kan je alles terugvinden. Wie, wie, wie tikt dat in? Nou uh, uh, uh, uh, uh, ja, degene die op dit moment hier staat, met de auto's kunnen dat ook bijwerken. Dus in principe kan het ook vanuit het voertuig, van uh, die die dat erin zit. Uh, welke vlag er is. En uh, ja, de hulpverlening, uh, dat is echt uh, waar. Een uit de plaats gaat De kleine, even je wat met een split, die zit met de voorstel. Die, die wordt ook genoteerd, gewoon? Ja, alles wordt geregistreerd. Um, gaat dit ook naar het landelijke systeem? Van de, de, de, de, de, de rekenkamer? Oh, ja, dat is waar de jaarschrijvers van geproduceerd worden. Het en ook huurbegrip uh, uh, Ja, klopt. Ja, Het gaat vooral om de registratie van de appelmeldingen. En mocht dat nodig zijn, kunnen we terugkijken uh, naar wie tot uh, wat gedaan heeft. Of wat Heb je nou ook zo'n. Uh, ja, nu is het prachtig mooi weer. We zien wel een paar mensen die gaan zwemmen, maar we ja, hebben net op het scherm gezien dat het allemaal mee wel net, uh, het is met sporten. Uh, als het nou gaat waaien en, en je ziet heel veel kitesurfers, zijn jullie dan hier of zijn jullie dan oranje? Uh, daar hangt het knap. Over het algemeen, kite zijn kitesurvers zijn al een relatiesportrecht. Uh, dus kan het best zijn dat je daar minder op kijkt hebt als een hele mooie drukke strand van toeristen. Uh, nog een lichaam sporen haal je dat dan in je achterhoofd. Maar ik denk niet per definitie dat als het één is, zijn ook kijkers dat uh, de reddingkosten overgaat. We hebben altijd al een boek die 24 uh, 7 beschikbaar is. Ja, in januari moet je wel over. Uh, klopt, ja. <lacht> maar uh, daar, daar, daarbij zijn we het hele naam al Voor 4, minuten, ja, ja, ja, ja omdat het, om het grote verschil is uh, rood en oranje. Klopt. Uh, als je bijvoorbeeld de eilanden zie, uh, de, de water-eilanden, die zijn allemaal rood. Dus als daar wat gebeurt, dan ben je dus handen van de kamer en bijvoorbeeld. Uh, ja, klopt. Ja. Het verschilt een beetje per veiligheidsregio. Uh, hier in doen we reeksverhaal, veel wordt gestoken en eigenlijk ook alle afhandelingen daarvan. Uh, dus die hebben eigenlijk allemaal een lang nou ja, kijk je bijvoorbeeld in de Haaglanden uh, is het al weer anders geregeld. Daar zijn buitenkantoortijden uh, veel aan voor de brand. Uh, onder, onderweging jou, andere onderwegingen, andere. Andere regels. Ja. Nou ja, ik, uh, ik weet genoeg, ik denk dat ik ook hier kon werken. Rob. Ja, wat een mooie meldkamer hebben ze gekregen! Ongelooflijk!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 Ya las heridas no le duelen, yo le trajo pa que se revele. Y formemos el DNR, yeah. porque por tu cara sé que quiere, yo sé bien como tú.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 Va a salir, le mintió. Digo, que no estaba de humor. Que rico, mami, se sintió. Por tu cara, sé que quiere. Yo sé bien cómo tu eres. Tú tienes, hombre, más también. Te gustan las mujeres. Por amor, nadie se muere. Nadie por amor, nadie se muere. A la disco, ya no le cabe un alma. Y la nota subiendo los niveles. Ropita sexy, pa' que me la mudele. Ya las heridas no le duelen. Zo, dan halen we de zomer weer in huis met uh, Des van uh, Mike Towers en uh, Benny Blanca. Tot zover weer de mu muziek, want we gaan het weer hebben over de reddingspost. Vandaag de opening, nou het begon al even na twaalf uur voor de genodigden. En om twee uur ging de deur open tot vier uur. Dus je kan er nog even langs voor de rest van de geïnteresseerden hier uit Zandvoort en de regio. En ja, vanmorgen bij die opening was ook onze verslaggever aanwezig. Dat is Hans Botman en...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 En dat, dat het nou ja, in mijn bestuursperiode voor elkaar is ja, gekomen. Ja, ja. ja, dat was echt de kers op de taart. Ja, Wat in een van de toespraken werd gezegd is dat het eigenlijk al de vijfde post is. Ja, Goed, ja. ja. en ik heb de derde dus in okay. 1950, dus na de oorlog heb ik uh, die post als kind Meen was ik maken? negen ja. geopend. Uh -huh. Oh, geopend zo. Ja, okay. en dus de vierde post, uh, dat was in de jaren negentig... die uh, uh, werd dus geopend dus dus door mijn uh, kinderen. Ja. Dus Ernst Brokmeijers kleinkinderen. Nou, en deze is ge, uh, geopend door zijn achterkleinkinderen. Welke, ja. Ja, dus mijn kleinkinderen. Dus, uh, en het leuke is, wat ik vind, is dat ze, dat ze allemaal...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 Uh, mijn kinderen, mijn kleine ja, kinderen. Ja, geweldig, geweldig. Ja, ik ben ontzettend trots. Heeft u nou zelf ook op, uh, op zee gezeten en, en, en, en reddingen verricht? Wie? Uh, ik? Zelf, nou... ja? Nee, oh, je kon niet zwemmen. <laughs> Dit is de stomste vraag die je mij kon stellen. Hoe oh, is dat zo? Ja? <laughs> nee, ik kan heel goed zwemmen. Oh, maar maar uh, door een accafietje met een boot, uh, uh, nog voor betrouwde...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 een goede voorzitter kan zijn. En okay. toen was het goede adres. En toen zei ik, dan doe ik het. <laughs> ja, ja, zo hebben Rob uh, Vos en uh, Tom de Rode... mij uh, overgehaald. Dus ja, dat was echt... Ja. De, ja, dat was een hele fijne periode. Ik heb wel mijn... Uh, m, uh, mijn strandwacht gehaald. Ja. En ik heb wel mijn EHBO-diploma. Want ik vind, je moet als voorzitter wel weten... waar je over praat. Ja, waar, ja. hè, en, en wat er speelt. En ik heb les in het zwembad gegeven. En, uh, en ook... Ik uh, nou, was er ook bijna iedere donderdag uh, aanwezig voor uh, hand- en spandiensten. Ja, ja. Maar uh, echt, uh, mij met een boot op zee. en Jan-Willem van der Wacht van de, de Redboot. Ja. Ja, ja, die vroeg uh, laatste... een keer mee? Uh, hij zei: Wanneer ga je weer een keer meevaren, Ank? Maar toch niet meer? <laughs> nou, ik ben 50 jaar donateur van de KNRM. Okay, dus daar nou, ja. hebben we 9 november dan, uh, ja, Pieter en ik, uiteraard. Uh -huh. uh, dan een uh, bijeenkomst. En uh, dan kan er ook gevaren worden. Nou, nee, Ank gaat dus niet. mee de zee op. <laughs> maar voor de rest, ik ben een hele goede zwemmer. Ik zwem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 Far away, they said life is just a fake boy. But I won't eat anyway. Uh, now the days are getting longer, and my life is going on. Hear my heartbeat getting stronger. No, with you, I can't go wrong.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 En het grappige is, of het mooie is, dat de deelnemers deze wandeling een 8,9 geeft. Kijk, dat is, dat is een mooie euh, waardering. is echt mooi. En kijk voor meer informatie op www.mindfulwandelen.nl met een streepje ertussen. Dus www.mindful-wandelen.nl En is het ook mooi voor uh, de mensen die een beetje willen ontstressen, uh, zeker, Richard? Zeker, zeker, ja. Ja, dus, uh, dus uh, voel je enige druk, weet je wel, dat je niet helemaal uh, lekker, uh, lekker in je vel zit en dergelijke... Ja, dan uh, zeker uh, Mindful Wandelen. Ja, absoluut. En dat kan, uh, als je nu niet kunt, je kunt elke maand. Hè? Het is meestal de eerste zaterdag van de maand. Zeker, nog een keer uh, het adres. www.mindful-wandelen.nl Dankjewel voor de evenementen. We gaan weer muziek draaien. He, daar is de zaterdagmiddag ook voor. Het zonnetje schijnt lekker. En dan alwezen ze uh, op de radio met uh, die mooie single Wonderwall.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 To Dalek, for them now, days If I were to say to you, can you keep the secret? Would you know just what to do? or work to keep it. Then I say, I love you.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 De juist geopende post van de reddingsbrigade. We staan hier met Kees Winkel, de voorzitter van de reddingsbrigade. Hoe lang bent u dat al? Ja, nu vierde, vijfde jaar, ik weet vierde niet eens precies jaar. meer. Ja. Okay. Ja. Nou, dit is wel een, wel een hoogtepunt, neem ik aan. Hè? Dit is inderdaad een hoogtepunt, we vinden het prachtig. We zijn heel trots op alle vrijwilligers die hier echt ook aan bijgedragen hebben. Want de gemeente heeft echt goed zijn best gedaan, met de, de bouwer ook. De architect heeft veel meer gedaan wat hij eigenlijk moet doen. Hij heeft ons ook nog verteld hoe lastig het is om te bouwen bij zee. Maar Vooral dat we dit nu hebben staan en gerealiseerd met alle mensen, alle betrokkenen. We zijn daar heel dankbaar voor. Maar goed, als we vaste strandpalen in ons kunnen bouwen, dan kunnen we zo wel een redensport bouwen, toch? Ja, maar daar ga ik dan niet over, maar in principe zou je dat wel kunnen nemen. Ja, correct. Wat is hier nu bijvoorbeeld in deze post nieuwer dan in de post van Piet Oud in Noord?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 Er is ook gesproken, bestaat de mogelijkheid om eens te kijken om samen te gaan met de KNRM. Dat dat één een, pand een gaat worden. Dus er worden meerdere opties bekeken. Vooralsnog is echt wel onderbouwd met argumenten voor ons. De stelling, we zien het liefst, dat dat een eigen pand wordt en dan nieuwbouw. Oké, okay, maar dat is eigenlijk nieuw. een nieuw element dat ik, wat ik voor het eerst eigenlijk hoor. Dat jullie eventueel in de reed dan samen gaan met...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 Er zijn meer vrijwilligers, maar het is blijft lastig voor elke vereniging. Dus ook voor ons om nieuwe mensen aan te trekken. Uh -huh. En we moeten daar uh, we moeten er echt aandacht voor hebben. Uh -huh. En dat proberen we ook te doen door uh, de, uh, een, een, een mooi pand neer te zetten. Zodat je ook zegt, daar wil ik bij worden. We ja. hebben goede spullen, maar die zijn vooral gericht op veiligheid van de uh -huh. vrijwilligers. Ze uh -huh. dus moeten toch de zee op. Ja.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 En, uh, ja, bedankt voor het gesprek. Hartelijk dank. Fijne dag. Graag gedaan. Okay. dag. Ja, dat was de voorzitter okay. van de reddingsbrigade. Ook, uh, uiteraard, uh, heel enthousiast. Hè, natuurlijk, bij uh, de opening. En, uh, ja, hopen dat uh, de reddingspost Piet Oud, waar wij het net ook over hadden, Richard Dat hij ook snel uh, aan de beurt gaat uh, komen daar uh, in het andere gedeelte van, uh, van het strand. Hè? In het ja. uh, noordstrand uh, uh, gedeelte Ja, als ik dan hoor hoe die oude Zuid eruit zag.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 Dan gingen we weer even de zee op hè, met de Yellow Submarine, de single van de Beatles. Tot zover ook weer dit uur van Sanford op zaterdag. Goedemiddag Marco, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Zo dadelijk het uh, stuk proezie wat hij uh, weer voor ons uh, geschreven heeft. En dat hoor je in het uh, derde en laatste uur van uh, dit programma Research.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 En uh, Richard, je krijgt een bekeurde wat thuis gestuurd. <middels> Meneer de politieagent heeft nu dat gehoord. Oh, oh, oh.